Het is een alternatief voor de traditionele schuldhulpverlening. Op deze manier wordt voorkomen dat mensen worden achtervolgd door verschillende schuldeisers. En dat scheelt veel stress. De schuldeisers krijgen van de gemeente een bedrag dat overeenkomt met wat de schuldenaar in drie jaar zou kunnen aflossen. In de loop van deze maand gaan honderden kantoormedewerkers van NS aan de slag op de trein. Ze worden twee dagen in de maand treinassistent. Dat betekent dat ze geen kaarsjes controleren, maar ze kunnen wel vragen van reizigers beantwoorden. NS huurt ook ruim 300 extra beveiligers in. NS komt al maanden, al jaren, pardon, met een groot tekort aan rijdend personeel. Vorig jaar waren er 7.000 vacatures. Inmiddels zijn daarvoor ruim 5.000 kandidaten gevonden. Bij een containerterminal op de Maasvlakte bij Rotterdam zijn vannacht weer vier uithalers aangehouden. Er werd een container afgeleverd waar de vier uithalers in zaten. Ook de Poolse chauffeur van de vrachtwagen die de container kwam brengen is opgepakt. De politie hield dit jaar in de Rotterdamse haven al zeker 100 uithalers aan. Paus Franciscus heeft het ziekenhuis in Rome verlaten. Woensdag werd de 86-jarige paus opgenomen met een luchtweginfectie. Vanochtend verliet hij het ziekenhuis in een auto en hij zei tegen journalisten ik leef nog. Het Vaticaan heeft medegedeeld dat de paus morgen aanwezig is bij de mis voor palmpasen. Het begin van de Goede Week die eindigt met Pasen. Het weer eerst bewolkt en regenachtig. Vanuit het noorden vaker droog. Het wordt vrij fris vanmiddag. Vanavond valt vooral in het zuiden regent, terwijl het in het noorden opklaart. Morgen droog en zonnig en het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En als opening we natuurlijk onze herkenningsmelodie. Een opname 1928. Het was Louis Davids met Weet je nog wel houtje? En het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En de eerste volgende plaat is een opname 1956.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 Nu is je weg, nu is mijn maatje weer weg. Oei! De zomer daarbouwing. De zomer De zomer daarbouwing. De zomer De zomer daarbouwing. De zomer De zomer daarbouwing. daar? De zomer De De De De De Nu is, het uit. nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is weg. Dan moet je weer even stil zijn. Haha, die gele papi. We gaan naar beneden. Zo, jongens, dan gaan we weer. Papi is weg. Papi is weg. Valk met als ik de golven aan het strand zie. En daarvoor hoorde u het orkest zonder naam met de zuiderwind waait. En de volgende dame is geboren als Hendrika Elisabeth Janssen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En overleden hier in Zandvoort op 21 januari 2016. Was een Nederlandse zangeres. Ze was bekend onder haar artiestenaam Zwarte Riek. En had als bijnaam de Jordaanprinses. En u hoort er nu Zwarte Riek met een van haar aller, allergrootste hits: Mijn Wiegje was de stijfsel Kissy. De Ooievaren. Bye.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 Je raakt gewoon weg van je stuk Als je het ziet dat prilgeluk Hij vreet mijn hele jas kapot Alleen voor haar die dot van de mot Ik noem haar Charlotte En hem noem ik Bas Die dotte van Motte In mijn oude jas Ik voelde me eerst een beetje belacht Ik dacht eens net of er wat aan mijn knacht Maar toen kreeg ik die gaten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 Wonen in mijn yes. Een oude zeeman kan 's nachts niet slapen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 Vertrokken naar het onbekende land. Een zeeman was geboren, een zeeman was gegaan. Zijn levensvreugde was. in dit programma. Zandvoort uit Zandvoort met twee motten.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 ...was een Nederlandse zanger die in de jaren 70 het meeste succes had. En voordat hij bekend werd bij het grotere publiek... ...runde hij met zijn broer Dick een autospuiterij in delft Dat is nabij nou Delft natuurlijk. Tijdens het werken vermaakte hij zich, zichzelf en de mensen om hem heen... ...met zingen, fluiten en moppen tappen. En op een dag in december 1970 werd hij volgens een interview... met het huis-aan-huisblad de Delftse Post tijdens het werk ontdekt... door Delftenaar Martin Stoelinga. toen de tijd nog de manager van twee andere beentjes. En volgens een artikel in de Telegraaf maakte zijn galmende gezang... tijdens zijn werkzaamheden zo verpletterende indruk op de manager... dat hij de zanger onmiddellijk contracteerde. En ja, de rest is geschiedenis, hè. We er nu met zijn grootste hit Nico Haak met Foxy Foxtrot...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 die wil elke avond naar het Dancing Toon? Ja. Kom aan, <laughs> Oh. <laughs>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 Me, tss, tss, mia cara carolina, anche a te piacerà e ti dirò cose, è il bacio dell'amor che fa sognare, sognare la notte di mattina e il sera, il paradiso del piacere, io sogno sempre a te, tss, tss, mia cara carolina, sempre a te, solo a te, t'ho detto già perché. Sembra a te, sss, mia cara Carolina. Sembra a te, solo a te. T'ho detto già perché. Toe meglio je je con te notte di più vicini, Mia cara Carolina. Scapricciati e lumie. Batte na gaze. Se non vuoi in galera. and the nambese ma vena a dir che bello è che la rosa si vota che gli agneranno la scusa la sala senta a me che hanno un neccose tu va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 Was het Van Wood Quartet met de Madly van allemaal gouden oude klassiekers? En daarvoor horen u Body Sint Claire met Body kom je buiten spelen. En de volgende formatie zijn de Limburgse zusjes. Dat was een duo afkomstig uit de omgeving van Weert dat smartlappen en levensliederen zong en actief was tussen 1957 en 1968. En het duo bestond uit de Ria Roda en Rosie Beelen. De Boerenkadans is een van de bekendste liedjes. En ze hebben natuurlijk nog veel meer gemaakt. Goud en geld was hun eerste hit in 1955 bij de soldaten. In 1958. En ik heb er een huis gekozen. Een iets minder bekende plaat, maar wel een, een leuke plaat. De Limburgse zusjes met La Paloma. Mijn jonge Italië. De versie een beetje vrede...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 die de muziek elke week beschikbaar stelt. Kort draaier. Van de week was hij nog jarig. Die, uh, die redt het niet, 1,98. Ik denk dat hij daar ver bovenuit komt. Ik denk dat toch een van de langste mannen hier in Zandvoort. U hoort de spelbrekers met 1,98 meter lang. Ben ik jou voor het eerst ontmoeten en jij me uit de hoogte groette, werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang.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 Aan geuk, om gelukkig te zijn ik zing graag een beestje met een meisje in de maanenschijn. ik heb maling aan aangaan ik verlang slechts naar jou doe zeg nou ja mijn schat dan worden we mannen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 En dat waren de Ramblers met Ik heb maling aan geld. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Luurtjes, kort. En uiteraard als u het gemist heeft. Op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Ik bedank nog eventjes Core Voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-onderstalige muziek. Uiteraard ik ben er volgende week zondag weer vanaf 9 uur. Hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.